Dat maakt me wakker. Sla maar weer door. Waarom ben je zo laat? Er was achteraf nog een diner, dat wist ik niet. Hoe laat is het dan? Een kwart over elf. Hoe was het? Het was een succes. Ik ben een groot wetenschapsman. Nee, dat meen nee. je niet. Dat was een grapje. Dus het was geen succes? Het was wel een succes. Dus je bent wel een groot wetenschapsman. Je hoeft er geen groot wetenschapsman voor te zijn. En nou mag jij nooit meer zeggen dat je het niet kan. Je bent gewoon een groot wetenschapsman. Geef het nou maar toe. Je bent helemaal niet onmaatschappelijk. Maar waarom geef jij dat niet gewoon toe? Nou, alsjeblieft slapen. Ik een bek af en ik heb helemaal geen zin in het discussie. Geef het dan toe. Geef dan toe dat je een groot wetenschapsman bent. Ik ben niet zo gek alsjeblieft. Het is schrikkelijk om zo'n zo man te hebben. Schuwelijk. Wie had ooit gedacht dat ik zo'n man zou hebben? Een groot wetenschapsman. Zo'n man wil ik niet. Hoor je me? Dat hoor je. Maar waarom zeg je dan niets? Wat moet ik dan op zeggen? Dat je wel een groot wetenschapsman bent en dat dat verdomd lullig is. Ach. Ben je dan geen groot wetenschapsman? Tuurlijk ben ik geen groot wetenschapsman. Om een groot wetenschapsman te zijn moet je sociaal zijn, relaties onderhouden, overal vriendjes hebben. Kan ik helemaal niet. Sociaal ben ik waardeloos. Ja, ja, ja, ja dat moest er nog bijkomen. Dat je ook nog sociaal was. Stel je voor, een groot wetenschapsman en dan nog sociaal ook. Dan zou het helemaal niet om uit te houden zijn. Niet sociaal? Heer, heer, dat is toch oh. alleen maar het bewijs dat je echt een groot wetenschapsman bent. Grote wetenschapsmannen hoeven helemaal niet sociaal te zijn. Die zijn oh. er ook wel zonder dat ze sociaal zijn. Hou oh, nou in godsnaam op en laat me slapen. Ik ben moe en ik heb hoofdpijn. Als je dan maar nooit meer zegt dat je niets kan. Je kunt alles. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Je hoeft niet zo te schreeuwen. Alles kun je en ik kan niks. Nee, ik kan alles en jij kunt niks. Als je dat dan maar weet. Ik weet het. En dat je ook nooit meer zegt dat je onmaatschappelijk bent, want dat verdraag ik niet. Nee, is goed. Een groot wetenschapsman, wie had dat ooit kunnen denken. Dat hadden ze vroeger eens tegen je moeten zeggen. Dan had ik me rot gelachen. Dan had jij je rot gelachen? ...dan had je ze op hun gezicht geslagen. Dat weet ik niet. Nou, ik weet het wel. En anders was ik niet met je getrouwd. Nee. Een groot wetenschapsman. Je ziet er verschrikkelijk uit. Als ik jou ja. was, zou ik naar huis gaan. Je bent er niets aan als je weer ziek wordt. Kwart over vijf ga ik naar huis. En dat hoes je zo ook nog altijd niet over... Want dat gaat niet meer over. Zijn we er allemaal? Uh, Eef en Joost zijn er nog niet. Is er iemand die Eef en Joost even wil waarschuwen? We zijn er al. Dan zijn we er. Op voorstel van Sien zullen deze vergaderingen voortaan worden genotuleerd. Voor Bart is dat aanleiding geweest om ze niet meer bij te wonen. Hij is principieel tegen het maken van noodhulen, omdat die altijd iemands woorden verkeerd weergeven. Echt, Bart. Zijn er meer mensen die er zo over denken? Ik bedoel, zoals Bart? Niemand? Dan is dat voorstel aangenomen. Is het nou bekend of Bart weggaat? Nee, daar is nog niets over bekend. Het wordt wel allemaal steeds professioneler. Het wordt steeds professioneler en niet tot mijn vreugde. Is er een vrijwilliger voor de noodhulen of moet ik iemand aanwijzen? Oh, dat wil ik wel doen. Graag. Heb je papier? Ik heb het er al op gerekend. Prachtig. Ik heb vier onderwerpen. De nieuwe vragenlijst... en het artikel in het mededelingenblad. Het bezoek van Wim Bosman... en zijn nieuwe baas. En de vragen die wij bij die gelegenheid moeten stellen. Een voorstel van mij... om Frits, Rie en Lien... hun artikelen in de komende redactieraad... te laten toelichten. En een voorstel... ...ook voor mij om twee nieuwe artikelen in het bulletin te beginnen. Iemand die daar nog iets aan wil toevoegen? Ik wil een vraag stellen over de nieuwe institutendag. De nieuwe institutendag. En de positie van Freek in de redactieraad, nu die weer in dienst is. Had je mij dat niet beter zelf kunnen laten vragen? <lacht> ja, kan ook. Ja? En ik wil een voorstel doen over popularisatie. En re-over popularisatie. Nog iemand? Iets? Niemand. Dan begin ik met punt 1. De nieuwe vragenlijst en het artikel in de mededelingen. Ik denk erover om een vragenlijst te maken over de indeling en inrichting van het woonhuis omstreeks 1920, verder terug komen we niet, als aanvulling op de gegevens uit de boedelbeschrijvingen die tot ongeveer 1900 lopen. En ik zal daarover dan tegelijk een artikel schrijven in het mededelingenblad om de correspondenten duidelijk te maken wat de bedoeling is. En wie moet dat dan bewerken? Ik. Maar jij bent toch met het brood bezig? Dat is nu afgesloten. Ik dacht dat je daarmee door zou gaan. Misschien ga ik er nog wel mee door, maar ik wil nu eerst ervaring opdoen met de boedelbeschrijvingen. Dat is een nieuwe bron. Ik wil weten wat daarvan de mogelijkheden zijn. Mijn bedoeling is om te onderzoeken op grond van die boedelbeschrijvingen en van die vragenlijst hoe de scheiding tussen wonen, eten, slapen, koken en werken... zich in de loop van de eeuwen voltrokken heeft. Nou, ik weet niet of dat nou wel ons vak is. Dat is ons vak. Maar ik kon nog met een voorstel, dan kun je met je bezwaar komen. En een vragenlijst moeten we toch maken... of heeft iemand een ander voorstel? Dat lijkt me heel goed. Niemand? Dan kom ik aan punt 2... Het bezoek van Wim Bosman en de nieuwe directeur van de afdeling Geesteswetenschappen van het departement. Balk wil dat gesprek structureren en heeft me gevraagd om punten te verzamelen. Wat moeten we vragen? Wie? Is ook bekend waarom ze op bezoek komen? Om kennis te maken, denk ik. Ja, Wim Bosman kent ons toch al? De nieuwe directeur nog niet. Zou het niet zijn om te zeggen dat we worden opgeheven? Het zijn geen helden, zoiets doen ze per brief. Nou, ik weet het nog niet. Toen bij Henk is er ook iemand van het departement gekomen. Kunnen we die mannen niet vragen of ze van plan zijn om op ons instituut te bezuinigen? Dat kun je natuurlijk wel vragen, maar daar krijg je toch geen antwoord op. En dat plan om vast te plaatsen om te zetten in doorstroomplaatsen? Misschien dat je kunt uitleggen dat dat op ons bureau helemaal niet kan. Ik weet niet of dat iets is voor de instituutsraad, maar het zou kunnen. En het lijkt me ook wel leuk om het standpunt van de minister over automatisering te weten... ...jij moet en zal een computer hebben. Ja, dat lijkt me wel handig. Het lijkt me de ondergang van de geesteswetenschappen, maar ik noteer het. Zou je dat nou wel doen, als het je de ondergang van de geesteswetenschappen lijkt? Ik vraag alleen naar hun standpunt. Ik pleit er niet voor. Dat mag Frits doen. En wat ze nou eigenlijk bedoelen met popularisering, want dat wil het departement toch? Daar voel ik niet voor. Als je dit soort mannen daarover laat brainstormen, dan is het hek van de dam. Die grens kun je beter zelf bepalen. Voor je het weet, laten ze je historische optocht organiseren. Nou, lijkt me wel leuk. Mij niet. Ik moet er niet aan denken. We zijn toch aangesteld om wetenschappelijk onderzoek te doen? Nog een ander onderwerp? Dan kom ik aan punt drie. De vergadering van de redactieraad. Misschien dat we hier de opmerking van Ad kunnen inlassen... Uh, ik geloof dat Freek dat liever zelf doet. Nee, je bent er nou over begonnen. Dan doe jij het nu wij. Af. Ik vind dat Freek eigenlijk niet meer in de redactieraad kan zitten... nu hij hier weer in vaste dienst is. Tenzij hij verantwoordelijkheid neemt voor het beleid. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb ook helemaal niet de behoefte om in de redactieraad te zitten. Dat is me gevraagd. En op een heilige manier ook nog. Als ik dat hier nog eens mag opmerken... Dat mag je ik heb daar zelf ook aan gedacht, maar het probleem is dat niemand van het muziekarchief dan nog bij de vergaderingen zit. Nu jaren geen redacteur meer is. Kan de redactie niet uitgebreid worden? Wie wou je daar dan inzetten? Freek, en Ad. Mm. Niet als ik mede verantwoordelijk word voor het beleid. Als je in de redactie zit, hoeft dat niet. Dat is een kwestie van taakverdeling. Dan zou Mark er ook in moeten. Mag ik? Ik, ik wou ook wel in, in de redactie. In mijn ogen zitten jullie allemaal in de redactie. Daar ben ik dan ook tegen. Ik vind dat wel een goed voorstel. Ik ben daar wel voor. Misschien wil Sien zelf ook wel in de redactie. Nee, ik niet. Ik moet daar nog eens over nadenken. We moeten er allemaal nog maar eens over nadenken. Ik kom er in de volgende vergadering op terug. En wat gebeurt er dan met Freek? In deze jaarging nog niets. In dit verband heb ik nog een punt. Ik stel voor dat we in het vervolg de mensen die een artikel hebben geschreven... voor het eerstkomende nummer... ...vragen om dat in de redactieraad toe te lichten. Dit keer zouden dat dan Frits, Rie en Lien zijn. En krijgen de redactieraadleden die artikelen dan ook van tevoren worden toegestuurd? Tuurlijk. Kan het dan niet betere voorwaarden zo'n artikel beginnen? Nee, want dan gaan ze zich met de inhoud bemoeien... ...en dat is het laatste waar we behoefte aan hebben. Het beleid wordt hier gemaakt, niet in de redactieraad. Misschien is dat een domme opmerking... ...maar wat heeft dat dan nog voorzien als het achteraf is? Dat ze de gelegenheid krijgen met jullie kennis te maken. Dan zien ze hoe stom je bent. In ieder geval weten ze dan dat ze met mensen te maken hebben... en dat remt ze misschien af om met de meest dolle voorstellen te komen. Ik ben er wel voor. Nou, ik vind het onzin. Als ze ons willen leren kennen, kunnen ze toch ook wel gewoon op het bureau komen? Ik wil best een borrel met ze gaan drinken. Eén sluit het allemaal niet uit. Lien. Ik vind het niet leuk, maar als jij zegt dat het goed is voor het bureau... Ik, ik wil eens een proef nemen. Dat moet dan maar. Laten we dan afspreken om het een keer te proberen... en daarna beslissen we of we ermee doorgaan. Punt 4. Maar ik stel voor om eerst een kop koffie te gaan halen. Zal ik een kop voor jou meenemen? Graag. Ad. Wat was dat voor aanval, Frank? Het irriteert me dat hij zich altijd aan de verantwoordelijkheid onttrekt. Het is iemand met een gebruiksaanwijze, ja. Maar dat zijn er wel meer... Hier is je koffie. Dankjewel. Ik hoop niet dat goud er te veel suiker in heeft gedaan. Ik zal niet roeren. <treeks> Punt 4. Ik wou voorstellen. Um, nee. Laat ik zo beginnen. We hebben ons de afgelopen tien jaar. in een poging om het vak een nieuwe inhoud te geven. steeds verder verwijderd van de traditionele onderwerpen. Maar voor de buitenwereld. ...zijn we nog altijd het bureau van het Paasei, Luilak, 1 april, Sinterklaas. Dat is geen ramp, maar elke keer dat we daar een vraag over krijgen... ...kunnen we alleen maar verwijzen naar literatuur over vruchtbaarheidsrieten... ...Wodan, Donar, ga zo maar door. Ik zou daar graag een eind aan maken... ...en ik denk dat we langzamerhand zover zijn dat we dat ook kunnen... Mijn voorstel is dat ieder van ons een van die onderwerpen voor zijn rekening neemt... en daarover een kort samenvattend artikel schrijft voor het bulletin... op de manier waarop ik dat met de midwinterhorn heb gedaan, maar korter. Dat is één. Daaraan parallel wilde ik een tweede reeks opzetten... waarin ieder van ons iemand die zich in het verleden met dit soort onderwerpen heeft bezighouden... in zijn tijd plaatst en ook laat zien hoe zijn ideeën tijdgebonden zijn... Elk nummer zou van beide reeksen een artikel moeten bevatten en na een aantal jaren zouden ze gebundeld kunnen worden tot twee, <coughs> twee handboeken. Hoe denken jullie daarover? Het lijkt me heel leuk. Ja, ik vind het ook een goed idee. En wat moet er dan met ons eigen onderzoek gebeuren? Dat doe je daarnaast. Dat kan ik niet. Dan wissel je het af. Terwijl als je een eigen onderzoek hebt afgesloten. Ik voel er ook wel wat voor. Lijkt me eigenlijk wel leuk, zelfs. En de documentatie? Die zou barstoffen kunnen verzamelen. Mag je het ook als hoofdonderwerp nemen? Want ik wou eigenlijk nu de kerstboom af hebben met het paasvuur gaan beginnen. Mag ook. Alles mag.